Hier Bredenburg naar Rottermer Plaat, Bredenburg naar Rottermer Plaat. Godfried Bowman, Schotfried, ben je er aan over? Ja, ik ben er. En uh, het was een hele tocht, want de zee is heel hoog geworden. Je moet over al die stenen kruipen. Ik heb nog vergeten, Willem, je te zeggen dat we vergeten hebben vanochtend de vliegtuig te bedanken, wat zo mooi gedropt heeft, weet je wel. Over. Ja, dat uh, hebben we inderdaad vergeten. Dat, uh, maar ik geloof dat G daar, uh, uh, dat hij dat geregeld heeft hè, via de telefoon. Telefonisch is dat in ieder geval in orde gekomen. Over. Het is misschien toch wel aardig als je dat morgen even vraagt of het uh, aangekomen is. Want het viel inderdaad vijf meter buiten mijn tent. En dat is toch wel een leuk uh, evenement. Overigens het enige wat hier gepasseerd is. Over. Ja, dat uh, is inderdaad. Dan kunnen we het, over het uh, op het lawaai gooien. Hè, en vragen of je inderdaad wat uh, aan die oordopjes hebt. Over. Ja, ik vind, we moeten zuinig zijn met de avonturen die ik beleef en die niet overslaan. Er komt overigens nu weer een vliegtuig over en die, uh, heel zachtjes, en die gaat met zijn vleugels op en neer en die denkt waarschijnlijk dat ik hier te kakker. Over. Nee, <lacht> als ze met de vleugels heen en weer gaan, dan betekent dat dat ze groeten, hè, in de algemene nationale vliegtuigtermen. Over. Zeg, um, ik heb verder niets te melden. Oh ja, ik heb de koorts gemeten. Het is 37,6, dus er is dus praktisch geen koorts over. Nou, dat doet me erg veel plezier om dat te horen. Van onze kant uit wilden wij voorstellen over de calls het volgende te zeggen. Jij kunt zelf een oproep uitzoeken waarbij je dus zelf naar de mobidofoon gaat en wij je dus oproepen. Maar daarnaast luisteren we van nu af aan alle calls die uh, op het papier zijn vastgesteld. Dus dat zijn de tijden 9 uur, 3 uur middags, 6 uur s avonds en 9 uur s avonds. Die luisteren wij hier in ieder geval uit. Wij roepen dan niet op op die tijden. Dat kun jij dan doen als je daar zin in hebt. En we luisteren uit van 5 minuten voor het tijdstip tot 10 minuten over het tijdstip. Ik hoop dat je dat begrijpt, anders wil ik het erg graag nog een keer voor je uitleggen. Over. Uh, volkomen duidelijk. Maar het is dus niet ergens ik niet verscheen. Over. Nee, dat, dat is dus zo. Maar we spreken er in ieder geval één af waar je dus wel verschijnt. Hè? En dan uh, moet jij gewoon uitmaken welke je daar het beste voor vindt. Maar de andere zijn wij hier in ieder geval op de post. Luisteren of je wat te melden hebt. Uh, je hoeft dus dan niet te komen inderdaad. Maar die ene hè, zoals we het nog steeds gedaan hebben daar uh, roepen we je wel in op. En die tijd kan jij uitmaken. Over. Nou, ik voel dat ik morgen mag uitslapen en dat we ons morgen bepalen tot de call van 12 uur... en daar vaststellen welke we die dag nemen. Is dat goed? Over. Ja, dat is de, dus dat is de uitzending, hè, 12 uur. En voor de rest dus geen calls? Uh, ook niet vanavond? Over. Nee, vanavond zou ik geen call nemen. Ik vind deze genoeg. Ik wou alleen morgen bij de eigenlijke uitzending, als die voorbij is... dat wij dan samen afspreken welke call we nemen. Over. Ja, dat komt uitstekend over hier. Uh, ik, uh, dat is erg goed. Dan, uh, dan kunnen we het doen. Ik moet je in ieder geval de groeten van Pitsi doen. En uh, ze vindt het tot nog toe uitstekende uitzendingen. En Eva die, uh, denkt dagelijks aan je. Dat doen we allemaal overigens. Maar uh, het is wel zo, vindt ze, dat, dat uh, de toon waarin je spreekt uitstekend is omdat ze sterk het gevoel uh, heeft dat je er zelf zit en dat je dus niet een act voor uh, een uh, aantal luisteraars opvoert. Dus wat dat betreft zijn dat erg goede woorden uit Bloemendaal. Over. Ja, dat ben ik erg blij om te horen. En uh, was ze niet ongerust over wat ik uh, zei en antwoord op je vraag hoe het me ging? Over. Nee, ze was niet, uh, ze belde dus wel meteen, maar uh, toen wij hadden gezegd dat jij dus inderdaad... Tegen ons gezegd dat het niet alarmerend was, uh, was ze niet ongerust, per se niet. Ik wil hier aan toevoegen dat als je behoefte hebt aan wijn, die in de lunchpakketten zitten. Voor op de, of op de pakketten kun je dus zien wat de inhoud is. En daar zit in ieder geval wijn bij. Over. Ja, een glas wijn, dat, dat is heerlijk. Dat is werkelijk heerlijk. Dat ga ik nu ook doen. Ik heb niets meer te zeggen, Willem. Uh, ik uh, geef hem weer over. Ja. Goed. We, ik herhaal dus wat jij gezegd hebt. De call voor morgen is vijf minuten voor twaalf. Wij luisteren echter alle tijden af. Dus als je behoefte voelt om te melden, dan zijn we hier op de afgesproken tijden. Maar om vijf voor twaalf roepen wij jou op. Is dat begrepen en heb je daar nog iets aan toe te voegen? Over. Nee, ik vind het een hele aardige regeling. Wel bedankt. En over. Goed, dan de zender alsjeblieft sluiten en een hele prettige en voorspoedige nacht. En over en sluiten.